4 uur. uur. algemoet met het RWS-journaal. Spoort vrijgelaten door de Colombiaanse guerrillabeweging ELN. Op Twitter schrijft ELN dat het bericht over hun vrijlating... gisteravond een vergissing was. Wel herhaalt de beweging dat de twee in goede gezondheid zijn. Ook zegt de ELN te verwachten dat er binnenkort... alsnog goed nieuws te melden is. Bolt en Volender werden vorig weekend ontvoerd... in het noorden van Colombia. Er wordt al een aantal dagen gezegd dat hun vrijlating op handen is. In Londen worden vijf flats ontruimd die dezelfde soort gevelbekleding hebben als de Grenfell Tower die vorige week in brand vloog. De bewoners van 800 appartementen worden de komende weken ondergebracht op een andere plek. Bij de brand in de Grenfell Tower vielen zeker 79 doden. Volgens deskundigen kon het vuur zich zo snel verspreiden door de gevelbekleding. In de Amerikaanse staat Massachusetts is de oudste staatsgevangene van de VS vrijgelaten. De 100-jarige verliet het gevangenisziekenhuis in een rolstoel. Hij was in de jaren 60 een maffiabaas in New York en zat het grootste deel van zijn straf uit voor een bankoverval, waarvoor hij 50 jaar had gekregen. De oude maffiabaas is meerdere keren voorwaardelijk vrijgelaten, maar ging steeds weer in de fout. De laatste keer dat hij terug moest naar de gevangenis was in 2010, op 93-jarige leeftijd, vanwege het afpersen van stripclubs en een pizzeria. De estafetteloop Europa Run heeft dit jaar bijna 5,5 miljoen euro opgeleverd voor de zorg aan kankerpatiënten. Dat is net iets meer dan vorig jaar. De Europa Run is een 500 kilometer lange estafetteloop... vanuit Hamburg en Parijs naar Rotterdam. De eerste editie was in 1992. De organisatie noemt het resultaat van dit jaar spectaculair. Het weer nog. Vannacht is het wisselend bewolkt. en kan er in het noorden wat regen vallen. Het koelt af naar zo'n 14 graden. Overdag eerst wat regen in het noorden, later in het zuiden... en dan ongeveer 22 graden. Dit was het RMS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. To do. I got to go to work when it's over yeah I can see my girl everybody says I'm hypnotized see the twinkle yeah when they look in my eyes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 Stages. Now it's time to turn the pages. We're gonna send You get the biggest gold you're ever sent yeah. No one will doubt that you're an angel yeah. So what went from this side Heard nobody, did no crime What's with the universe, universe. En als Antwoord ook op tv. Z Mekst TV op kanaal 45. A hundred days to made me older sinds de last time. That... The greed of all-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 de me van dit-moi d'où il vient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 Pointe mes doigts et hey!